4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Veel minder mensen krijgen in de toekomst een persoonsgebonden budget. Alleen mensen die recht hebben op verblijf in een zorginstelling... kunnen nog in aanmerking komen voor een PGB. Dat is de kern van de pakket maatregelen van het kabinet... om de uitgaven voor de PGB's en de AWBZ terug te dringen. Premier Rutte over de noodzaak van ingrijpen. We moeten solidair zijn, dat zijn we ook, hè. iemand die... In Nederland een modaal inkomen verdient. Uh, dat kan oplopen tot enige duizenden euro's netto per maand die hij kwijt is aan de zorg. Nou, dat is solidariteit. Dat we zijn we met z'n allen denk ik, bereid te doen. Maar er is wel een keer ook een moment dat dat niet meer gaat. Mensen die geen PGB meer ontvangen. kunnen wel zorg in natura krijgen. bijvoorbeeld hulp van een thuiszorginstelling.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 wordt een jaar uitgesteld. In Nederland zijn nu vijf mensen besmet met de EHEC-bacterie. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. De mensen die besmet zijn, zijn de afgelopen tijd... allemaal in Hamburg en omgeving geweest. Een onbekend aantal mensen wordt nog in het ziekenhuis onderzocht... op een mogelijke besmetting met de EHEC-bacterie.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 Het kabinet is het eens geworden over een experiment met 2-to-drive... zoals begeleidrijden wordt genoemd. Volgens minister Schultz is het goed voor de verkeersveiligheid... als jongeren het eerste jaar worden begeleid door iemand met ervaring. Beginnende chauffeurs veroorzaken relatief veel ongelukken. Tijdens de proef mogen jongeren vanaf hun zestiende theorie-examen doen... en vanaf 16,5 mogen ze rijles volgen. Het experiment begint in november. De Italiaanse politie heeft oud-voetballer Beppe Signori aangehouden... en hem huisarrest gegeven. Correspondent Bas Mesters vertelt waar Signori van verdacht wordt. Hij zou uh, met anderen uh, gegokt hebben op uitslagen in de Serie B en in de Serie Pro. Daarbij zouden ze zelfs in een, bij een team voor de wedstrijd... en in de rust slaapmiddelen in de drankjes hebben gedaan... zodat ze slechter zouden presteren. De oud-international Signori speelde in de jaren negentig onder meer voor Lazio Roma. En dan nog het weer, overwegend vrij zonnig... Nog een keer opnieuw doe ik het, want ik viel even weg. Het weer, overwegend vrij zonnig. Temperaturen tussen 16 graden aan de kust en 20 in Limburg. Vanavond helder, na ja, zonsondergang koelt het snel af. En ook morgen vrij zonnig en droog. Met temperaturen tussen 20 en 23 graden. Maar op de Wadden wat frisser. ANWB Verkeersinformatie. Het is druk op de weg vanwege hemelvaart morgen. Vooral rond de grote steden staan meer files dan gebruikelijk. Een paar files springen eruit. Op de A1 Amsterdam Amersfoort daar staat het vast tussen Laren en Eembrugge 5 kilometer bij elkaar. De A2 Eindhoven Maastricht tussen Borren en Knopend Kruisdonk rijdt het langzaam over zo'n 10 kilometer. De A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelevarensveen en Sveen en de Rijndijk, 8. A12 Den Haag Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk 9. En het is druk op de A13 Den Haag Rotterdam tussen Delft Zuid en Knopend Kleinpolderplein 8 kilometer. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesselblok. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Het is vier minuten over vier op woensdag en dan weet u het wel in Villa VPRO, dan is het de hoogste tijd voor ons buitenlandpanel. En daarvoor zitten hier vandaag in de studio Caroline van Dullemen, hartelijk welkom. Ja. Socioloog, publicist en directeur van World Granny, we leggen het altijd toch nog maar even uit. Kort gezegd, een, een organisatie die zich bezighoudt met de emancipatie en ontwikkeling van ouderen, her en der op de wereld. Ja, Voornamelijk glaube. Afrika. Uh, nee, her, nee, global aging nee. is eigenlijk uh, de uitdaging uh, ja. waar we voor staan. Goed. Ja. Michiel Bout, ook hartelijk welkom, historicus. Is hoogleraar Latijns-Amerikaanse studies verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En Christ Kleppen, die is militair historicus en wereldberoemd van de Nederlandse televisie. <lacht> Zeggen Dank het u. er maar eens bij. <lacht> <lacht> ik wilde maar even beginnen met, met een uh, actueel bericht: namelijk dat de NAVO heeft besloten om de missie in Libië in elk geval tot september te verlengen. 1 juli liep het mandaat, geloof ik, af. Was het een mandaat of was het een afspraak? Hoe noem je dat? Ze hebben gezegd, het was wel een mandaat, Chris Klepp. Het was een mandaat, ja. ja, ja. En, en op, op zich hoeft dat ook niet te verbazen, denk ik. Omdat, uh, het doet een beetje denken aan Milosevic, hè, een paar jaar geleden... toen uh, Servië werd uh, gebombardeerd. Daar zag je ook een bepaald soort eigen dynamiek ontstaan. Hè, dat een soort, soort wiskundige logica op wordt losgelaten... van als we zoveel bombarderen, dan uh, krijgen we zoveel terug aan uh, vredesvoorstellen. Uh, die zijn er nog niet. En dus moet je door. Er is geen andere optie dan doorgaan met dit uh, mandaat. Mm -hmm. uh, dat noemen we dan in het, het jaar een eigen dynamiek hè, van de missie. Mm -hmm. En ik denk, ik denk dat we dat uh, <laughs> nee, nee. nog wel een aantal maanden zullen volhouden. Want zeggen. is september dan wel, denk je, het eind? Nee, maar dat is totaal onvoorspelbaar. Uh, dit, de, de, er hangt altijd iets boven de markt, uh, valt me op, ook als je met, uh, met mensen spreekt. Alsof er een bepaald soort logica achter zit. Hè? Dat hoe meer militaire macht je toepast, hoe, hoe makkelijker je iemand naar de onderhandelingstafel kunt dwingen. En dat is wel een beetje wat Richard Holbrook ook al zei hè, over Joegoslavië, Hoe harder je ze bombardeert, hoe eerder ze bij de onderhandelingstafel zitten. Maar dit is natuurlijk een irrationele leider. Hè? We hebben het over een leider die dat soort logica helemaal niet volgt. En ik denk eerlijk gezegd dat hij eerder zal volhouden... dan dat hij uh, naar Zuid-Afrika zal vertrekken, bijvoorbeeld. Michiel Bout, wat denkt u? Enig idee of, of, of, dit, of dit zal helpen... Gaddafi op de knieën te dwingen? We hebben het nu alleen nog maar even over luchtacties, hè? Nou, Kijk, er moet een resultaat komen. En dat resultaat is er niet. maar is er natuurlijk ook onverrichte zaken terug, uh, teruggekeerd. Zuid de Zuid-Afrikaanse ja, bemiddelingspoging precies, die, is. die uh, Gaddafi tot reden probeerde te brengen, waar natuurlijk weinig hoop op is. Uh, eigenlijk, zo langzamerhand, kan Gaddafi niet meer anders weg dan in een kist, zou ik zeggen. En uh, uh, wanneer dat gebeurt, dat uh, is natuurlijk niet te voorspellen. Ja. Er wordt gespeculeerd, her en der, Chris Klep, dat... Uh er al grondtroepen zijn ook, hmm. althans dat er elite-eenheden rondlopen om inlichtingen te verzamelen en verkenningen te doen. Is dat zo, uh, vermoed je? Ja, dat durf ik wel een wetenschapje op af te sluiten is dat daar? dat zo is. <laughs> ja. Heb je ze gezien? Uh, nee, er schijnen maar... foto's te zijn van mensen niet in witte pakken, zoals bij Belmaran, ja. maar in grijze pakken. en Ze zeggen altijd van je kunt Special Forces en geheime diensten altijd op kilometers afstand herkennen aan de manier op ze lopen en wat ze aan hebben. En dat is in Libië natuurlijk ook zo. Ik denk wel met, met één uh, kanttekening. Dat ze, ze zullen zich niet in de, in de buurt van de frontlijn uh, vertonen, denk ik. Want het risico van gijzeling is daarvoor te groot. Ja. Hè? Stel dat je plots gepakt wordt. Maar wat ze wel absoluut doen, en waar bijvoorbeeld die SEALs goed in zijn... en waar de, de SES, de Britse special forces, heel goed in zijn... en onze commando's ook wel zouden kunnen, dat is opleiden. He, dat ja. is dus naar een gebied toe gaan, die mensen een soort spoedcursus geven. Die krijgen ook vaak uh, talenkennis. He. Die hebben vaak de talenkennis van het land, zelfs dialecten. Mm -hmm. Dat leren ze echt in een paar weken. Ehm. Um, en dan, dan, dan doe je eigenlijk een beetje de methode van... Uh, they may be son of a bitches, but they are our son of a bitches. He, dus ja. Het zijn niet allemaal lievertjes die rebellen... maar je kan er wel beter nu mee samenwerken. Want ze zijn straks misschien de leiders van, uh, van Libië. Ze zijn van oliebelangen, enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. Dus ik denk, ik, ik weet bijna zeker dat die special forces daarom lopen. Dat zijn, ja. ja. Corinne van Dullemen, er is een, een um, internationaal uh, arrestatiebevel uh, afgegeven voor Gaddafi... Heb je het idee dat dat... Ja, dat is een beetje eigenlijk een moeilijke vraag. Moet je in zijn hoofd gaan kijken en in het hoofd van de mensen om hem heen. Dat dat toch enige druk geeft? Ja, dat, dat het mee, dat het mee dat... kan helpen als ze weten dat, er, dat de internationale rechtsgang uh, eigenlijk wacht op hen? Ja, dat is natuurlijk het doel. En dat, dat, ik denk wel dat het een rol gaat spelen. Maar we moeten ook de onvoorspelbaarheid inderdaad in ogenschouw nemen. We hebben gezien in Soedan bijvoorbeeld dat de leider daar... het arrestatiebevel daar niet helemaal in goede aarde viel bij de mensen eromheen. Die zeiden we zijn bijna eigenlijk op weg om een vredesakkoord vast te stellen. En ja, die man heeft nog zoveel invloed en pas op wat je nu doet. En dat zal hier ook een rol spelen. Stel dat Zuma... Het lijkt erop alsof hij gefaald heeft, maar mogelijkerwijs heeft hij natuurlijk toch achter de schermen wel wat uh, zaadjes neergelegd die straks uh, kunnen gaan ontkiemen. He, je moet sticks en carrots hebben. Die carrots moeten natuurlijk ook ergens uh, geplant worden. Mm -hmm. En uh, dat, dat, het internationale arrestatiebevel kan daar natuurlijk wel uh, een, ook een verkeerde druk op uitoefenen. Er zou dan dus nog één land zijn die Gaddafi wil, uh, wil ontvangen, behalve misschien uh, Venezuela. Dat is het grote probleem. Die, die carrot moet zijn dat hij ergens heen kan. En uh, met zo'n arrestatiebevel wordt dat natuurlijk nog, nog eigenlijk moeilijker. Nou ja, dat bedoel ik. Ja. Dat bedoel ik precies. Ja, bedoel, ik ben een groot voorstander van het arrestatiebevel. Dat kan niet anders. Ja. Bedoel, je wil niet je rechtsgevoel. Kan het niet anders. Uh, kan, kan niet anders dan dat dat zo zou moeten zijn. Maar, ja, maar je moet ook de negatieve gevoel... Ja precies, beschouwen. want Michiel Bout zegt dus eigenlijk... Uh, hij staat nu helemaal met de rug tegen de muur. En het is waarschijnlijk toch ook niet een man die zegt... nou ja, uh, dat uh, internationaal arrestatiebevel is er nu. Laat ik me dan maar overgeven. Dan word ik in elk geval netjes behandeld. Nee. En dan, uh, dan, ben ik, dan ben ik gewoon officieel een gevangene. Dat lijkt me niet een nee. idee nee, dat is het affisch hoofd hij zo totaal natuurlijk in de, in de hoek gedreven. Dus ja. er is straks kunnen we, kan hij niet meer gebruikt worden om enige staakt het vuur of wat dan ook uh, tot stand te brengen. Ja, als, je, als, je denk, als je kijkt naar de voorbeelden van uh, Sudan bijvoorbeeld... en van Oeganda uh, met koning, ja, dan ook, zijn ja. de voorbeelden toch... Uh, ja die, die, die voorspellen niet veel goeds. Hè? Dus je ziet ja. ook zowel in Sudan als in Oeganda... dat die leiders zich eerder nog verharder opstellen. Precies, ja. En dat juist gebruiken om daar een PR-slag uit te halen... Mm -hmm. om te laten zien dat de boze buitenwereld... achter de soevereiniteit van die beide landen... of, die, of in dit geval de leider uh, aan is. Dus dat biedt dan weer een mooi stukje uh, propaganda... dat je kunt gebruiken in dit ja. geval. Ja. Dus dat zal niet gebeuren, denk ik. Goed, uh, hier komt een brug waar <laughs> ja. het internationaal recht voorlopig althans wel heeft gezegervierd. Dat is als het gaat om Radko Mladic. Uh, is uitgeleverd door Servië, zit nu sinds, wanneer is het nou, sinds gisteren? Sinds gister, ja. ja sinds, sinds. In uh, de officiële UN-gevangenis in Scheveningen. Vrijdag wordt hij voorgeleid, nou de aanklacht is duidelijk. Hij schijnt wel heel erg ziek te zijn. Hoor ik nu, nou, nou hoor je dat natuurlijk altijd onmiddellijk. Ja. Als iemand daar eenmaal zit, dat hij eigenlijk te oud en te ziek is om nog berecht te worden. Maar... Ja, nou, je... Ik denk aan Demian Ik bedoel, die stond toch uiteindelijk ook weer gewoon op. Die was, was ook zo enorm ziek en kwam met iedere rolstoel binnen. en oh, ja, C. C. C. Ja. Het zijn natuurlijk leiders die enorm toneel kunnen spelen al eigenlijk hun hele leven lang. Dus ik denk dat ze dat op het eind van hun leven in de rechtzaal ook heel goed kunnen. Maar, uh, maar het is op zichzelf een mooi bruggetje, uit. want je zei dat een beetje zo. Maar het, ja. is, natuurlijk, het gaat eigenlijk in, ook in de zaak van Mladic om de, de tegenstelling tussen gerechtigheid en, en de oplossing van een conflict, verzoening. Uh -huh. En in die zin is het denk ik wel uh, goed geweest dat het een tijdje heeft geduurd. Het klinkt een beetje cynisch dat we Mladic hebben uh, kunnen ontvangen. Dus leg eens uit waarom dat goed is nou, Omdat je nu ziet dat eigenlijk de reacties in, in, in Servië, maar eigenlijk in het hele gebied uh, vrij gematigd zijn. Er zijn wat op, kleine opstootjes, maar eigenlijk mag het geen naam hebben. Als je dat meteen had gedaan 16 jaar geleden of 15 jaar geleden, dan was dat heel anders geweest. En dat zie je natuurlijk steeds met die discussie over gerechtigheid en, en berechten. Ook ten aanzien van Gaddafi. Van als je meteen uh, um, straffen wilt, hè, dan is vaak de samenleving daar nog niet voor klaar. Dan kan er geen verzoening bereikt worden. En ik denk dus eigenlijk dat het achteraf gunstig is. Het had wel wat eerder mogen gebeuren dat Mladic nu gepakt is. Maar uh, jou, jouw theorie, Michiel Bout, dat, dat, dat, wat jij nu zegt... dat pleit voor de theorie dat het inderdaad niet alleen door de Serviërs... maar door de internationale gemeenschap, min of meer bewust... allemaal kalm aan, een beetje getraineerd is... om te voorkomen dat, dat er meteen weer de vlam in de pan zit. Nee, dat, dat, dat, dat wil ik niet zeggen. maar Als je het nu ziet, dan denk je van... nou, het is nu een, een veel rustiger gesternte en het kan nu tegemoetkomen aan, aan de, de vraag naar gerechtigheid van de slachtoffers. Mm -hmm. En dat is heel belangrijk, dat, er, dat het wordt afgesloten, dat het wordt uitgezocht, dat, er, dat die schuldig wordt verklaard, zonder dat het eigenlijk het, het helingsproces, om het maar een beetje zo te zeggen, in, in Oost-Europa en in ex jugoslavië in gevaar ja. brengt. Ja. En dat zie je met eigenlijk alle landen, Zuid-Afrika en Latijns-Amerika, steeds die spanning tussen gerechtigheid enerzijds en de verzoening maatschappelijk gezien in de andere. Overigens denk ik wel dat, dat het uh, weer onderschrijft dat de internationale gemeenschap... Uh, dat misschien ook als argument gebruikt heeft. Want als je ziet, hè, er zijn nu weer video's over uh, Mladic op skivakantie uh, in de afgelopen jaren. Mladic die het graf van zijn dochter uh, meerdere malen bezocht heeft. Mm -hmm. Zoals de eigenaar van de, van de begraafplaats uh, zegt. Ik denk dat het des te meer aantoont dat wij als internationale gemeenschap ook niet echt hebben gezocht. Nou. Uh, er wordt regelmatig uh, gezegd dat we heel een, een grote spionageactiviteit op, uh, op touw hebben gezet. En dat special forces in, uh, in Servië hebben rondgelopen om op te pakken. Ik denk dat je toch heel realistisch moet zijn als je naar de beelden kijkt. Een, een, een die met zijn hele familie mm -hmm. uh, nog maar een paar jaar geleden... dan denk ik van ja, sorry, met alle respect. Maar dit hebben we ook al laten lopen, denk ik, uit. En wat Michiel ook terecht zegt, denk ik. Uh, ja Een beetje vanuit de gedachte dat uh, dit soort processen heel veel tijd kosten. Ja. Uh, Heling kost heel veel tijd. Er wordt altijd gezegd, nou ja, reken op 20... Een generatie, 20, 25 jaar. Uh, vo voordat je dat een beetje kunt gaan verwerken. Wat dat betreft vind ik overigens wel dat het goed gaat in Servië. He, de eerste tekenen van die, van die verzoening. Nou, daar wilde ik inderdaad even op ja. door. Kijk, dit was. De, de, het feit dat Mladic nog steeds niet bij het uh, Joegoslavië-tribunaal was. was natuurlijk de allergrootste drempel. om überhaupt nog maar te kunnen gaan praten. over toetreding tot de EU van Servië. Die allergrootste hobbel, Caroline van Dullen, lijkt nu genomen. Uh, even buiten economische affaires, of ze begrotingen op orde hebben en dergelijke. Maar moreel gezien staat er nu dan nog echt iets in de weg, denk je... of zou Servië kunnen beginnen langzaam maar zeker met richting Europa te gaan? Nou, dat, dat, dat zou heel goed mogelijk zijn. Ja, ik denk inderdaad dat, uh, dat die bevolking uh, daar wel aan toe is. Uh, nog even aansluitend op de vorige sprekers. Er zijn ook wel video's geweest uh, waarin uh, aangetoond kon worden... Dat, uh, dat, Mladic, uh, echt, uh, dat er soldaten waren die heel veel misdaden hebben gepleegd. Zodat de Zelfers bevolking ook langzamerhand een beetje gewend is... aan het ja. idee dat er echt oorlogsmisdrijven zijn gepleegd. Mm -hmm. Um, um, er, is een, uh, okay. er is een soort Michiel de Hond in, uh, in Servië die eigenlijk meet wat de politieke horizons zijn. Dat is een Servische versie. Een Servische versie. Mikaël. Die de. de, de die het populariteit meet van het uh, Tribunaal En ja. daar zie je ook dat dat nu uh, langzamerhand weer wat populairder wordt. Dus uh, er zijn eigenlijk allerlei redenen om aan te nemen... dat, uh, dat ook de bevolking uh, ja, daar wel do doorheen gaat komen. Dus ja, ik je denk zou het inderdaad... de Servische bevolking langzamerhand wel gunnen. Er is natuurlijk nog wel ook nog wel een ander struikenblok en dat is Kosovo. He, dat is de, een, een, een afvallige provincie, wordt het genoemd. Heeft zich drie jaar geleden, meen ik, onafhankelijk uh -huh. verklaard. Uh, het is een, een, was een Servische provincie met een Albanese meerderheid. Heeft zich onafhankelijk verklaard. Dat heeft Servië natuurlijk nooit erkend. Europa wel, althans een, een groot aantal Europese landen. Ik weet niet of de EU Kosovo eigenlijk erkent. volgens mij maar niet. Uh, de Zure dag. Het is in elk geval een probleem wel. Maar nu, en dit was het nieuwtje wat ik net zag: is dat uh, de de vice-president van Servië, Dacic, heeft gezegd... dat Kosovo opgedeeld moet worden tussen Servië en Albanië... en dat hij daarover met Albanië direct in gesprek wil. Niet met Kosovo, want dat herkennen ze niet. Uh -huh. is, is dat, uh, denken jullie, een gunstig teken als het gaat om... Uh, Servië richting de EU of is, is dit niet afdoende? Lijkt wat denk je, Michiel Boud? Ik denk de oude? EU wil. Want dit is heel slecht wat, die, wat nou, hij voorstelt. Ik mij dat dat niet acceptabel is uh, op dit moment in, in, de, in de Europese politiek. Dus uh, hij heeft net de blad iets opgeruimd. En, uh, hij heeft dit net een uur geleden hij... gezegd. En volgens mij met het idee van, nou, nou dan geef ik ze nog meteen wat, waardoor ze. Ja, maar ik geloof niet dat Europa ooit. Nee, dat zou Europa voor op te delen. Nee, Kijk, ik denk eerder dat het uh, zijn probleem is, dat er nu uh, de Mladisch probleem is opgelost, maar dat Europa op dit moment helemaal niet zit te wachten op nieuwe uh, leden, volgens mij. En dat dus uh, dat op dit moment, volgens mij, vanuit Europa niet uh, verwacht kan worden dat er heel veel uh, vaart achter die uh, acceptatie van Servië zal worden. Gezet. Nee, denk ja. je niet. Nou, Laten we sowieso niet vergeten dat we toen geïnterveneerd hebben in 1999, om van Kosovo juist een één geheel uh, okay. te laten zijn. Dus het zou nu wel heel cru zijn als we dat ja. uh, nu vervolgens zouden op, uh, opgeven. Overigens vind ik het wel heel kenmerkend. Uh, er wordt in de politicologische theorie altijd heel veel gediscussieerd over wat nou verzoeningsprocessen zijn. Die, dat noemen ze dan transitieprocessen, wat nu in Servië gebeurt. Hè? Van een, een dictatoriaal bewind naar een, naar een democratisch uh, bewind. En daarin wordt altijd heel veel uh, belang toegedicht aan de uh, rol van de elites. En de elites staan voor één probleem, en dat is schipperen. Dat is schipperen tussen uh, de wens om aan die buitenwereld gehoor te geven. Dus te willen behoren tot die democratische uh, gemeenschap van staten. Maar aan de andere kant moeten ze schipperen... met uh, hele oude uh, ingeburgerde belangen, zou je kunnen zeggen, uh, in, in Servië... Die sterk nationalistisch zijn, die sterk gebaseerd zijn op de traditie van Servië. Die uh, agressief kunnen zijn, die, die uh, voor ons betrekkelijk onlogisch kunnen zijn. Mm. Maar dat is wel iets waartussen uh, dat soort uh, leiders, uh, elites moeten uh, schipperen. En misschien zie je dat nu wel gebeuren. We hebben ze wat gegeven, mm. maar tegelijk moeten we naar de binnenwereld toe, hè, naar onze eigen wereld toe laten zien, dat we nog steeds hard zijn tegenover diezelfde buitenwereld. Misschien dat dat hier aan de hand is, dat zou ja. zo maar eens kunnen. Dat klinkt alsof Servië dan toch nog een hele lange weg te gaan heeft, hoor. Langer dan Kroatië. Lijkt me. Ja, ik, ik, ik reken altijd in vijf, zes generaties. Dus uh, daar, daar moet je toch wel uh, overdenken, over denken. Of toetreding hè? tot de EU? Nee, nee, maar voor. <laughs> <laughs> ik denk als je, als je, uh, dat dat is niet zo'n nadeel van Servië helemaal niet. Want ik denk dat ze uiteindelijk bij de Europese Unie zullen gaan horen. Uh, dat is bijna onvermijdelijk, uh, uh, denk ik. Maar ik denk dat we hier moeten rekenen 40, 50 jaar voordat ze echt het gevoel hebben zelf ook. Mm -hmm. dat ze tot die Europese gemeenschap uh, behoren. Dan moeten twee, gen, drie generaties overheen. Er moeten uitwisselingen zijn, er moet, moet via de ja. diplomatieke weg gaan. Dat gaat hm. gewoon nog een tijdje duren. Okay. Kun je niks aan doen? Laten we gaan over de diplomatieke weg gesproken... naar uh, het bericht dat uh, Buitenlandse Zaken moet natuurlijk ook uh, bezuinigen... welk ministerie niet. En dat was al veel langer aangekondigd... dat er een bezuiniging zal komen op uh, de Buitenlandse dienst, Diplomatieke Dienst. Er wordt een aantal ambassades gesloten. Negen, geloof ik, in totaal. Het merendeel daarvan in uh, Midden- en Zuid-Amerika... En verder in Afrika, meen ik. Uh -huh. um, daar wordt. Kijk, iedereen is wel overtuigd van het feit dat er bezuinigd moet worden. Maar hier wordt toch een beetje verdeeld over gedacht. Sommige mensen zeggen. een verandering van uh, uh, buitenlandse diplomatieke dienst. is meteen ook altijd. eigenlijk een teken dat een kabinet. het buitenlands beleid echt wil veranderen. Vraag is, is dat zo? Als je een ambassade sluit, zegt dat meteen iets over je intentie van je buitenlands beleid. Uh -huh. En als dat al zo is, wat wil Nederland dan veranderen? Willen we alleen nog maar aan handel denken en niet meer aan morele zaken? Michiel Bout, wat denk je? Ja, het is goed om het mij om te vragen, want heel veel van de ambass ambassades in uh, Latijns-Amerika die uh, worden gesloten. En uh, dat is, um, ja, wordt, is eigenlijk een beetje paradoxaal. omdat uh, Enerzijds wordt gezegd, we willen de handel, de economische belangen van Nederland behartigen. Um, anderzijds zijn de ambassades die het meest actief zijn in Latijns-Amerika, zoals Bolivia, uh, Uruguay, uh, die eigenlijk verdwijnen op dit moment uit het, uh, uit de, uit het ge gezichtsveld. Ik zelf heb het gevoel eigenlijk dat daar dat een politieke discussie achter zit. Mm -hmm. uh, het is niet voor niets dat uh, Bolivia wordt uh, afgesloten. Uh, dat is een land wat de meeste uh, ontwikkelingshulp ontvangt van Nederland in Latijns-Amerika. Een hele belangrijke ambassade is, ook in de lokale politiek van uh, Bolivia. En om die in één klap eigenlijk uh, van de aardbodem uh, te laten verdwijnen. Daar laat je aanzien, mee zien aan de Bolivianen van nou, we hebben er geen zin meer in, uh, wij doen niet meer met jullie mee. En dat is in mijn ogen een grote fout. Ik las ergens uh, dat het makkelijker is om een ambassade te sluiten dan om daarna weer op te richten. Mm -hmm. Er is een, een hele hoop je zou kunnen noemen soft power of goodwill is er opgebouwd in die jaren. Dat is heel goed gebruiken om ook het bedrijfsleven ten dienste te zijn. Dat gebeurt al. Heel veel van het aardgas wat intern wordt gebruikt in Bolivia... wordt door het Nederlands bedrijfsleven aangelegd. Maar zeg je nu, het, het, je zou hem überhaupt niet moeten sluiten... of zeg je, ik begrijp ook wel dat er bezuinigd moet worden... en als je dan je oog laat vallen op een bepaald land... doe het dan misschien op een andere manier. Doe het niet zo plomp verloren, zo bouwt. Doe het niet zo... zo... O, nou, op deze manier waardoor je mensen werkelijk ja. schofeert, nou ja, is dat wat, het niet alleen. Er is natuurlijk in de diplomatie, en dat heeft Roosentaal tot mijn grote verbazing toe gezegd, er is een soort stoffigheid en een beetje iets te veel luxe en te veel geldverspilling. Dat is ongetwijfeld waar. Dus het is nodig om die diplomatieke dienst een, een draai te geven. En eigenlijk, juist deze ambassades, waar al vrij veel ontwikkelingssamenwerking is, die, ze hebben die draai voor een groot deel gemaakt. Dus het is eigenlijk onzinnig en kapitaalvernietiging om, om die ambassade te sluiten. Je hebt natuurlijk ook heel veel uh, lokaal personeel wat helemaal niet zoveel kost. En uh, daarmee eigenlijk alles wat je hebt opgebouwd in de jaren daarvoor, om dat uh, um, van, van de grond te vegen. Je zou veel meer deze bezuiniging in mijn ogen kunnen gebruiken om de diplomatieke dienst te hervormen. En mm -hmm. dat is, ja, ik ben niet zo'n ambassademens, maar dat is wel nodig uh, vaak. Uh, maar Vroeger waren ambassades waren ons venster naar de buitenwereld. Mm -hmm. he, naar, we wilden weten wat de politiek speelde. We wilden, he, dus je bent enerzijds ben je de vertegenwoordiger van Nederland in het land... maar je bent ook voor Nederlanders ben je de, de, het venster naar, naar die landen zelf. Latijns-Amerika heeft op dit moment ongelooflijk veel potentieel... juist op economisch gebied... En het lijkt mij um, vreemd als, uh, als, als je dat uh, um, weghaalt. Caroline van Dullemen, wat vind jij van dat? Ja, helemaal je eens. Van helemaal vrouwen, eens. Ja. Ik, uh, ik denk ook eerlijk gezegd dat, uh, dat uh, een deel van het ambassadepersoneel al veel eerder die slag heeft gemaakt. Ik heb zelf uh, jarenlang op uh, buitenlandse zaken gewerkt. En het redelijk van dichtbij uh, kunnen uh, aanschouwen. Um, er waren collega's die gingen zelfs bij Albert Heijn stage lopen. En er waren collega's die hebben bij Heineken stage gelopen. Allemaal in het kader van de ondernemende... Ja. Hè? Ambtenaar en slagvaardig buitenlands beleid. Nou, ik denk dat dat behoorlijk zijn vruchten heeft afgeworpen. En het lijkt mij inderdaad vrij onzinnig. Er zijn ontzettend veel taakstellingen geweest, om nog maar eens een jargon uh -huh. door te gebruiken. Uh, uh, om dat op die manier uh, zo uh, fors te snijden. Het lijkt toch eigenlijk betrekkelijk willekeurig, als ik het zo bekijk. Is dus ja, het zo denk... willekeurig zijn of gaat het inderdaad... wat sommige mensen ook zeggen, dit is alleen nog maar... we moeten er wat aan verdienen en, en anders gaat hij dicht? Ja, het spiegelt sowieso iets van, uh, van het teneur van het buitenlands beleid op dit moment. Hè? Uh, harder, uh, provincialer, uh, meer op zichzelf gericht, meer eigenbelang gericht. En het weerspiegelt ook, maar Caroline zal het beter uh, kunnen vertellen... ik denk iets van een richting en strijd inderdaad binnen buitenlandse zaken zelf... Uh -huh. Tussen diegenen die zeggen, ja, het is onvermijdelijk. Uh, we zijn niet meer het monopolie. Uh, we zijn niet meer het enige venster op de buitenwereld. Economische zaken bijvoorbeeld is in veel opzichten nog veel belangrijker... dan mm -hmm. dat wij als buitenlandse zaken zijn. Er zit natuurlijk ook wat in. Er is wel wat nou, Kijk bijvoorbeeld naar de World Trade Organization. En volgt die onderhandelingen, is, daar moet je een specialist voor zijn. Daar kan je beter iemand van financiën of van economische ja. zaken pakken. Met alle respect voor buitenlandse zaken. Maar die mensen worden ook na een tijdje gewisseld. Gaan naar andere posten toe. Uh, dus dan zegt, ja, de andere ministeries zeggen van... luister eens, uh, buitenlandse zaken is coördinerend ministerie... Dat dat vinden we allemaal prima. Maar zorg wel dat dat specialistische. dat kunnen wij net zo goed als, als de ambtenaren van buitenlandse zaken. En dan hebben ze misschien nog wel, wel gelijk ook. Als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen terrein kijk. ja, de positie van de, van de militaire attaché. die eigenlijk een soort semi-ambtenaar, semi-diplomaat is, zeg maar. dat is zo ingewikkeld geworden. Hem kan je niet meer belasten met een JSF-dossier bijvoorbeeld. Dat spreekt zo ongelooflijk mm -hmm. veel internationale belangen. Dat moet je overlaten aan specialisten. En, en dat realiseert men zich bij buitenlandse zaken ook wel. De wereld gaat verder, wordt complexer, wordt ingewikkelder. Uh, ik denk dat buitenlandse zaken erop zal inzetten... om die coördinerende rol in ieder geval uh, zo goed mogelijk te handhaven. Maar ik denk ook dat ze het heel jammer zullen vinden... dat ze dat oude handwerk uh, kwijt zouden dat. raken. Dat nou... geloof ik ook. En vooral, de, het is in mijn ogen een, een echt een fundamentele fout om te denken dat je economische belangen kunt behartigen zonder je met de rest van die samenleving te bemoeien met andere eh, maatschappelijke middenveld. Dat is wat uh, Jan Willem, Willem Jan Bertens, hoe heet hij nou, Jan Willem? Jan Willem, Willem. Jan, ja, ja. Die, die hoorde ik net ook op deze zender bij de collega's van de EO, als ex-diplomaat, die zei precies hetzelfde. Die zei, tuurlijk, het is prima, kijken wat schuift het, kunnen we ermee verdienen, maar denk nou niet dat je handel kan drijven als je niet gewoon vertegenwoordigd bent in dat land en de mensen dus af en toe op de schouders slaat en een handje geeft en met ze praat en daar woont en bent. Ja. ja, en dat is natuurlijk een beetje het probleem van de diplomatieke dienst en de slechte naam die ze hebben, dat ze te veel <laughs> aan borrels meedoen en recepties. en Ik ben directeur van een instituut, ik moet ook wel eens aan borrels meedoen waar ik liever niet ben, maar dat doe je voor de goede zaak. Dus dat is een deel van het diplomatieke handwerk. Maar de gedachte dat je alleen aan het economisch gewin van Nederland kunt werken zonder op een andere manier je vertegen, te vertegenwoordigen in een bepaald land. Hè? Want je hebt het natuurlijk over, over lokale samenlevingen. Latijns-Amerika is wel een groot geheel, maar Bolivia en Peru zijn totaal verschillende samenlevingen. Het heeft geen zin om in een Bolivia uh, netwerken te hebben. Dan heb je geen enkele uh, toegang tot netwerken in Peru. Dus je moet in die lokale samenleving moet je, je, uh, je hebben geworteld om daarna als je dat wil het economische belang van Nederland te kunnen behartigen. Ja, ja. dus ja. Het, is een, het lijkt een beetje de, ondoordacht. De er moet wel wat gebeuren, ja. maar uh, dit is nou, misschien wat ruw. Er zijn bijvoorbeeld ja. ook diplomaten die is zeggen de... van: uh, kijk nou eens naar de Libiëcrisis, die helikoptercrisis. Ja. Uh, wat heeft daar uiteindelijk de doorslag gegeven? Ja. Dat was goed ouderwets diplomatiek handwerk. De contacten, secretaris-generaal uh, kent, ja. kent het gebied, ze heeft daar zijn contacten, Italië, Griekenland ja. kennen elkaar allemaal van scholen, van bijeenkomsten. Ik bel even die, ik mail even hem. Uh, zo leg je dat. Dat is het ouderwetse handwerk, mm -hmm. dat ook. In Crisis situaties heel erg goed van pas kan komen. En dat, ja, ik denk toch dat die, die wat meer traditionele school binnen buitenlandse zaken het toch erg jammer vindt dat dan dit soort posten gesloten wordt. Ja. Laten we het nog even afsluiten met Griekenland, zoals we dat elke week doen. Uh, er verschijnt vandaag een bericht. <lacht> Hoe lang doen we dat, dat, nog? Dat, dat? Ja, ik hoop voor de Grieken dat het niet zo heel erg lang weer duurt, maar ik ben bang dat we nog, nog jaren voort kunnen. Er verschijnt een bericht op het ANP een paar uurtjes geleden dat het IMF, dat zegt een Duitse krant, Frank voor de Frankfurter Allgemeine, het IMF in juni niet uit gaat betalen. Dat ze het niet gaan doen, die tweede tranche. Het is een, een, een bericht, ik heb het verder nog niet bevestigd gekregen. Um, dat ze zeggen, we moeten gaan kijken naar, naar of we ze op een andere manier nu even kunnen helpen, maar met wat de Grieken nu allemaal laten zien, is echt niet voldoende. We gaan het niet betalen, Corinne van Dulleme. Wat moet ja, dat hier... worden met die arme Grieken? Ja, dat is natuurlijk is een, een hele... hele treurige toestand. Ik uh, mag niet hopen dat het uh, inderdaad, uh, op, als het niet gebeurt, dat dat ook leidt tot uh, heel ernstige crisis daar. Ik de, heb die dat er al. Een, ja, dat begrijp ik, maar ik bedoel tot nog ernstige crisis. <laughs> <Ja>. <laughs> ik heb begrepen dat, uh, dat half Nederland daar ongeveer met vakantie gaat. En als uh, daar al die uh, hotel-eigenaars en restaurantjes allemaal failliet gaan, dan valt daar natuurlijk niet zoveel te vieren. Chris Klep, wat denk jij als je dit hoort, en als dit inderdaad waar is, dat die tweede tranche, die, die, die mm. miljarden voorlopig niet worden uitgekeerd? Nou, de, Om te beginnen is het wel typisch IMF, denk ik. Hè? Dat, uh, dat geeft er Maak ik dit soort signaal af? Maar okay, waar, waar het IMF denk vooral over ontrust over is, is uh, ze komen altijd met een, met een dubbel pakket. Hè? Uh, als je het IMF binnenroept, dan krijg je twee. Twee pakketten. Dat is bezuinigen, heel mm -hmm. erg bezuinigen, privatiseren als het even kan. En zorgen dat je weer geld gaat genereren op de, op de wat langere termijn. Maar dat is wat ze precies nu aan doen zijn in Griekenland. Dat nou, wat ja. ze zeggen wat ze. Mm -hmm. Ja, nou de Grieken bezuinigen dus blijkbaar te weinig. Uh, en zijn natuurlijk überhaupt niet van plan in het kader van het meer geld genereren in de toekomst. Om bijvoorbeeld te denken aan een trust fund. Hè. Er wordt nu mm -hmm. gezegd van nou, dan, dan gooien we ja. als het ware grote delen van Griekenland in de, in de uitverkoop. En dat wordt dan beheerd. Want iedereen staat te trappelen natuurlijk om de Griekse spoorwegen te kopen. Dat bijvoorbeeld je. of ja. Griekse eiland of, uh, of de Acropolis. Ik mm -hmm. uh, kan, kan er ook wel iets en als je dat allemaal bij elkaar optelt, zou de schuld ook gelijk uh, opgegeven zijn. <laughs> uh, maar dat, ook dat willen de Grieken niet en ook dat doen de Grieken niet. En ik snap dat ook wel, want als ze die weg helemaal inlopen, als ze die weg helemaal afgaan, ja, dan zijn ze een groot stuk van de soevereiniteit kwijt. En dat willen ze natuurlijk niet. Dat snap ik wel. Laatste halve minuut, Michiel Bout. Zou het een ja. plan zijn om toch het grootste deel van die schulden gewoon kwijt te schelden? Want nu stapel je schuld op schuld op schuld, neem het verlies en laat ze weer opnieuw opbouwen. Nee, ik denk dat de IMF gewoon aan het onderhandelen is. Maar ik wou nog één ding zeggen over ja. Griekenland. We hadden het over de diplomatie. Ja. Het is natuurlijk ook belangrijk dat diplomaten in Griekenland vanuit in Nederland, in Nederland een wat evenwichtiger beeld van de Griekse samenleving. En van, de, en, en van wat er gebeurt in Griekenland schetsen. Want dat, dat zijn wel echt heel erge cliché-typetjes. Ja. Op het ogenblik wordt het er ongelooflijk met clichés gesmeten. En, en dat doet de besluitvorming in Nederland zeker geen goed. Okay. En, en, en dan zou ik ook verpleiten dat ook de verbondenheid nog een extra aandacht krijgt. Het feit dat ABP daar met 11% in, in zit. Is natuurlijk, dat betekent ook dat het ook ons gewoon direct gaat raken. Het is ook ons eigen belang dat Griekenland op de been blijft. Caroline van Dullemen hoorde u als laatste. Emmie Gielboud, Christ Klep, hartelijk bedankt. Graag tot een volgende keer. Dit was Willa Vipiro voor vandaag. Morgen hemelvaartdag zijn wij er gewoon vanaf half vier op deze zender. En zometeen na het nieuws van half vijf. Het Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. En dat geldt voor ons ook. Wij hebben nog lang geen weekendgevoel, maar het kabinet wel. Vanwege helemaal ah. vaart was vandaag de ministerraad en niet op de gebruikelijke vrijdag. En dus hebben we straks een stevige dosis Haarsnieuws. Over verdere bezuinigingen in de zorg. Het afbouwen van belastingvoordelen voor zuinige auto's. Een ander actueel dingetje: de komende twee uur: de komkommers. Op dit moment veel en veel meer vragen dan antwoorden. Die vragen gaan we allemaal stellen, hopelijk ook de antwoorden. Eerst de hooppunten van het nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. De vrijstelling van de wegenbelasting voor milieuvriendelijke auto's wordt in 2014 afgeschaft. Dat is een jaar later dan eerst de bedoeling was. Dat heeft het kabinet besloten. Auto's worden steeds schoner en zuiniger. En volgens staatssecretaris Wekers gaat die ontwikkeling zo snel. dat in 2015 ruim 60% van de auto's in aanmerking zou komen voor belastingvoordeel. Veel minder mensen krijgen in de toekomst een persoonsgebonden budget. Alleen mensen die recht hebben op verblijf in een zorginstelling... kunnen nog in aanmerking komen voor een PGB. En dat is de kern van de pakketmaatregelen van het kabinet... om de uitgaven voor de PGB's en de AWBZ terug te dringen. Volgens het kabinet moet er worden ingegrepen... om de langdurige zorg op termijn te kunnen blijven betalen.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 Het is drukker dan anders op dit tijdstip en het heeft te maken met hemelvaart. Veel mensen hebben een lang weekend vrij. Dat is te merken onder andere op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Laren en de Afrit Bunschoten, 8 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag, tussen knooppunt Burgerveen en Soeterwouderijn-Dijk, 8 kilometer. Verder is het erg druk op de A12 van Den Haag naar Arnhem, tussen knopend Oude Rijn en Bunnek, 15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 Geld lenen kost geld. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Tim Overdiek en Lucella Carrasso. Goedemiddag, als de komkommer niet de boosdoener is van de levensgevaarlijke e bacterie, wat dan wel? Waar ga je zoeken? Het antwoord wordt dringend gezocht, want er zijn ook in Nederland nieuwe besmettingen. Nieuwsmiddag uit de rechtbank. Geert Wilders sprak zijn laatste woord en wacht nu op de uitspraak. Radko Mladic moet vrijdagochtend zijn eerste woorden uitspreken. Schuldig of niet schuldig? Het kabinet vergadert vanwege Hemelvaartsdag niet vrijdag, maar vandaag. Twee belangrijke onderwerpen daarin. De reorganisatie in de zorg is nog niet klaar. Zoals gisteren al duidelijk werd, de AWBZ wordt gewijzigd. En dan komt er een autobrief. De definitie van de zuinige auto wordt aangepast. En dat heeft fiscale gevolgen. Maakt dat iets uit in uw keuze voor de aanschaf van uw auto? Laat het ons weten via Twitter. Apenstaart, NOS Radio 1. Of ga naar het weblog onder op onze site nos.nl. Dit Radio 1 is er tot half zeven vanavond. Een heleboel mensen krijgen in de toekomst geen persoonsgebonden budget meer. De ministerraad is het eens met het plan van staatssecretaris Veldhuizen van Zanten... om de AWBZ te hervormen. Hiermee hoopt het kabinet de almaar stijgende AWBZ-kosten in de hand te krijgen. Op dit moment geeft de staatssecretaris een persconferentie. Marcel Bril volgt dat en praat tegelijkertijd met ons. Marcel... Om te beginnen, is jou duidelijk geworden wie er in de toekomst nog wel in aanmerking komt voor zo'n eigen zorgbudget? Ja, dat zijn mensen die zo ernstig ziek of gehandicapt zijn dat ze het recht hebben om een plekje in een zorginstelling te krijgen. Die hebben dan een verblijfsindicatie, zoals dat heet. Dus dat gaat om de allerergste gevallen. Dat is ongeveer 10% van de mensen die uh, nu een uh, pgb ook heeft. Zij mogen zeggen, wij willen niet in een instelling, wij willen in een thuissituatie, dus gewoon thuis blijven wonen. En dan kunnen ze zelf hun zorg inkopen. Dus die blijven een PGB houden. De staatssecretaris daarover. Een groep die helemaal afhankelijk is van zorg. Voor die groep behoud ik het PGB. Zoals het nu is. Want die mensen zouden anders naar een instelling moeten. En die willen dat niet. Mensen in een instelling kunnen naar een instelling gaan... als ze dat liever willen. Maar voor die mensen die dat niet willen, maak ik en houd ik het mogelijk... dat ze de zorg op hun manier, in hun omgeving, of het nou thuis is... of in een Thomashuis, dat ze dat kunnen blijven organiseren. En ze groeien ook mee, want ze krijgen 5% erbij. En Dit gaat dus om een uh, relatief kleine groep die wel uh, zo'n eigen budget krijgt. Uh, maar de rest van de mensen die ook zorg nodig hebben, wat betekent dit voor hen? Die verliezen hun keuzevrijheid, maar niet hun zorg. Het is altijd gevaarlijk om voorbeelden te noemen, omdat het voor elk geval weer anders is. Maar stel nou dat er iemand een dwarslezie heeft. Die hoeft niet in een instelling, uh, daar hoeft hij niet te wonen, maar heeft wel zorg nodig. Nu zou je nog een uh, PGB uh, kunnen krijgen hè, op dit moment. Je kunt dus zelf weten wat je met die Geld doet. Dat gaat vanaf 2014 veranderen. Dan wordt voor je bepaald welk verpleegster je krijgt. Maar zorg hou je dus wel. En het kabinet denkt hiermee behoorlijk wat geld te kunnen halen. Want iedereen is het er toch ook wel over eens dat het regelmatig voorkomt dat geld wordt uitgegeven waar het niet aan bedoeld is. Bijvoorbeeld dat een helpende buurvrouw, die dat normaal gratis zou doen, betaald wordt voor dat werk. Er is dan eigenlijk helemaal geen overzicht van waar dat geld van die PGP's naartoe gaat. Nou, daar wil het kabinet vanaf. Uh, want uh, de kosten die stijgen enorm. Nu betaalt iedere werknemer al zo'n 330 euro elke maand aan uh, de AWBZ. En dus ook aan die PGB. En als er helemaal niks verandert, zou dat uh, op kunnen lopen... tot 600 euro per persoon per maand. En dat wil het kabinet dus niet. Nee, en nu komen we er niet aan toe om alle maatregelen te bespreken. Dat, dat is veel, maar ook uh, ingewikkeld. Kan, kan jij de gevolgen een beetje overzien wat dit nu allemaal betekent? Nee, eerlijk gezegd niet. Ja, we, een heleboel PGB-gebruikers uh, voor hen... zal er een heleboel veranderen natuurlijk. Uh, niet alleen voor de mensen die zorg nodig hebben, de groep waar we het net over hadden, maar ook mensen die begeleiding nodig hebben, zoals bijvoorbeeld blinde mensen die een taxi willen bestellen. Soms krijg je dan nog wel geld in de toekomst, maar moet je bij de gemeente aankloppen, maar soms krijg je ook geen geld meer. Maar hoe het er allemaal precies uit gaat zien, dat is echt nog niet te overzien. Het gaat om zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende maatregelen, en er moet ook nog een heleboel uh, precies uitgewerkt worden. Dat is een gigantische operatie, dat is ook wat uh, de staatssecretaris ze schrijft in haar brief... En heeft ze een beetje een plan, Marcel, om, om duidelijk te maken aan iedereen wat er gebeurt? Want als je dat persbericht leest, nou dat moet je zes keer lezen... en dan begrijp je het eigenlijk nog niet, tenminste ik niet... Dus de mensen die hiermee te maken krijgen... waar gaan die hun informatie straks vandaan halen? Ja, ze zeggen, we gaan die mensen informeren. Maar ja, uh, snappen ze het allemaal. Het is natuurlijk wel zaak dat je dat een beetje helder opschrijft. Want uh, ik, ik zit wel vrij goed in het dossier, als ik uh, heel eerlijk ben. Maar ook ik las dat persbericht en had daar uh, heel veel vragen bij. Dus er is wel een schone taak uh, aan de regering, aan het kabinet... en aan de staatssecretaris om dat helemaal helder uit te leggen. Maar goed, daar heeft ze ook nog wel even de tijd voor... omdat die maatregelen dus pas al met al... als alles helemaal klaar is, in 2014... Uh, ingaan. Oké, okay, eerst uitwerken en dan uitleggen dus. Marcel Bril, dankjewel. Aanstaande vrijdag om tien uur in de ochtend verschijnt Radko Mladic voor het eerst in het Joegoslavië-tribunaal. Hij ontmoet dan ook voor het eerst zijn rechters. Mladic krijgt drie rechters. Een Nederlander, een Duitser en een Zuid-Afrikaan. Er is kritiek op de samenstelling van de rechtbank. Verslaggever Martijs van der Wiel. Het zijn Bosnische slachtofferorganisaties die bezwaar maken tegen de Duitse rechter Christoph Flüge. In een interview met het blad Der Spiegel, twee jaar geleden, zei Flüge dat alleen de Holocaust genocide, oftewel volkerenmoord, kan worden genoemd. Advocaat Axel Hagedorren vertegenwoordigt 6000 moeders van Srebrenica. Ja, dat is een juridische discussie. Bij een genocide gaat het erom dat je ook bijvoorbeeld voor etnische gronden mensen vermoordt. En dat is een discussie die gevoerd wordt of je dan Srebrenica onder een genocide moet pakken. Maar tegelijkertijd is dat al meerdere keren vastgesteld o, door het Jugoslavië-Tribunaal en door het internationale gerechtshof in Den Haag. Dus om daar nu op terug te komen lijkt me wel een beetje vreemd. Ja, dat heeft hij gedaan. Ik kan me voorstellen dat die moeders Denken, wat moeten we met zo'n rechter? Die herkent de genocide niet. Ja, dat klopt. Dat is juist een relativering van dat wat er gebeurd is. Zo ervaren zij het. En dat is geen, goede, geen goed begin van zo'n proces. Wat vindt u? Moet zo'n rechter dat dan wel doen? Nou, kijk, dat zit niet aan mij. Ik denk alleen dat hij niet door het koord had moeten aangewezen worden als de rechter die deze zaak moet behandelen. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel ook wat de moeders ook zorgen baat, is dat toch een Nederlandse rechter er zit. Dat was niet nodig. Als je de schijn van partijdigheid wil voorkomen, was het veel prettiger geweest een andere rechter te benoemen dan nu juist een Nederlandse rechter, terwijl Dutch met betrokken was. Dat is ook een punt dat Karadzic drie jaar geleden heeft gemaakt. Hetzelfde, ja. Nederland is emotioneel te veel betrokken bij deze zaak en Nederlandse rechter kan daarom niet onbevangen oordelen. Ja. En dan verwacht je toch dat het tribunaal zich niet twee keer aan diezelfde steen stoot. Ja, dat verbaasde mij ook. En ik zeg ook niet dat Alfonso Uri niet, zeg maar, het zou kunnen. Probleem ja, het, is het gaat om dat de schijn altijd, ja, hè? Het gaat om de schijn van partijdigheid. Dat is wel belangrijk te onderscheiden. En in de internationale gemeenschap kan ik me voorstellen dat mensen buiten zeg maar, de, de, deze procedure misschien denken... ...er, er kleeft een smetje aan. Ja. Hadden ze dan geen enkele andere rechter ter beschikking? Nou, ik ga vanuit wel. Er zijn ja. 25 rechters. Ja. Dus het, en uh, Alfonso Uri is de enige Nederlandse rechter. Dus dat is de vraag waarom ze dat gedaan hebben. Ik begrijp het niet echt. Kunnen slachtoffers daar nog een punt van maken? Hebben ze een middel om bijvoorbeeld de rechter te wraken? Nee, maar ik ga vanuit dat Bladitschat nou, dat wel gaat doen. Ik heb de kritiek ook aan de hoofdaanklager van het tribunaal, Sers Brammerts, voorgelegd. Hij wilde daar niet op ingaan. Alle rechters zijn heel bekwaam, uh, zei Brommert. Ik respecteer de en de van onze rechters. Alle rechters in dit zijn heel respectvol en heel competent er is wel vaker it's, kritiek. It's a part of, of our job. Dat hoort bij uh, het werk. But I'm, I'm really not making any in relation to, to the issues you are mentioning. Hij kan toch ook daar een punt van maken? Je wilt dan toch zeker bij zo'n proces dat het onbesproken is... dat niemand enig kritiek kan hebben over de samenstelling van de rechtbank? Dat zou de reden kunnen zijn waarom hij geen commentaar wilde geven. Ik heb het ook goed naar geluisterd. En dat is lastig voor hem. Hij heeft natuurlijk niet de rechtbank tegen zich in het Haners jagen, nee. Maar ik kan me voorstellen dat... in wel behoorlijke discussies hierover plaatsvinden. Is het een smid op het proces? Ik vind dat het wel de schijn van partijdigheid geeft. En die had hij moeten voorkomen. Advocaat Axel Hagendoorn. Hij vertegenwoordigt 6000 moeders van schripp En op onze site een compleet dossier over de aanklacht. Over de openbaar aanklager. En ook wat kan en mag het Joegoslavië tribunaal op NWS.nl. Op Roland Garros wordt op dit moment de kwartfinale gespeeld... tussen Rafael Nadal en Robin Söderling, Een partij waarnaar werd uitgekeken... Mark Brasser, Rafael Nadal is niet echt in grote vorm. Hoe staat hij op dit moment tegen Söderling te spelen? Ja, hij, doet het, hij doet het heel erg goed. Ja, hij heeft zichzelf een beetje de afgelopen dagen in een underdog-positie gemanoeuvreerd. Toch gek voor een vijfvoudig uh, winnaar. En de titelverdediger dat ook nog. Maar uh, Nadal, ja, hij... hij... Hij speelde niet zijn beste tennis nog, nog dit toernooi. Maar goed, hij kan er altijd, altijd in groeien. Tegen Zeudeling in ieder geval is hij uitstekend begonnen. Hij brak de zweet al vroeg. Twee keer achter elkaar zelfs. Kwam ook omdat Zeudeling vooral heel slecht serveerde En op zijn tweede service bijna geen punten binnenhaalde. Maar nu begint het zo heel langzamerhand. Nu Zeudeling beter in de partij komt en, en een keertje teruggebroken heeft... begint het een echte wedstrijd te worden. Fantastische rallies bij Vlagen. Heel hoog tempo. Ja, dit is echt, je mag eigenlijk zeggen dat het toernooi vandaag ja, echt gaat beginnen... Klinkt raar, maar dit zijn wel de wedstrijden waarnaar uitgekeken werd. De halve finale tussen, uh, tussen de, deze twee grote jongens die een historie met elkaar hebben. Zöderling He. is de enige man die ooit op Roland Garros een keer van Nadal gewonnen heeft. Dat, ja, dat, dat, dat kleeft aan hem, dat neemt hij mee naar deze partij uh, op het centercoord. Dus ja, dat zijn, dat zijn uh, mooie dingen. Het is een geweldige vecht. Het is 4-3 in het voordeel van, uh, van Nadal, die nog altijd die breakvoorsprong heeft. Hij serveert nu zelf Nadal om er 5-3 van te maken. En het is ja, beloofd een schitterende wedstrijd te worden. Ja. Ja, en eerder van, vandaag uh, uh, zag jij ook al... Twee Twee kwartfinales bij de vrouwen. Ja, twee, twee vrij eenzijdige partijen. Nali, de Chinese, won van Victoria Azarenka. Dat was met haar vierde plaats op de wereldranglijst nog de hooggeplaatste speelster bij de vrouwen. Nou, die Azarenka, geheel in lijn van het vrouwentoernooi, ligt er inmiddels ook uit. Dus Nali staat in de, in de halve finale. En die speelt daarin tegen Maria Sharapova. En Sharapova won op haar beurt van Andrea Petkovic. 6-0 en 6-3 in het voordeel van, van Sharapova. Dus Nali tegen Sharapova in halve finale. De andere, die was al bekend, Bartoli tegen Schiavone. Mark Brasser. Straks het slotwoord van Geert Wilders voor de rechtbank in Amsterdam vandaag. Ik sprak, ik spreek en ik zal blijven spreken. Het verkeer op de vooravond voor een lang hemelvaartweekend Bij de AMW Helene Geest. Dat is inderdaad goed te merken dat het lange weekend eraan komt. Het is veel drukker dan anders. 250 kilometer staat er. Het is vooral erg druk op de A12 van Den Haag naar Arnhem. 15 kilometer tussen knoopend Oude Rijn en Bunnek. Verder een lange file op de A28 van Utrecht naar Zwolle... tussen de afrit Den Dolder en Leuze. Daar rijdt het langzaam over 11 kilometer. En op de A59 van Zonzeel naar Ols tussen kno de knooppunten Zonzeel en Hoijpolder 12 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik zuinig milieuvriendelijke rijden wordt duurder. Nu hoef je op veel van die auto's geen aanschafbelasting te bepalen, betalen en ook geen wegenbelasting. Maar dat moet vanaf 2014 weer wel. En over nieuwe benzine- en hybride auto's moet vanaf 2015 ook weer gewoon duizenden euro's BPM worden betaald. Welke auto's blijven nou nog wel voordelig? En met welke beden klos? Staatssecretaris Frans Wekers van Financiën. Maar ik ga hier niet uh, spreken over uh, specifieke modellen. Uh, want dan had ik autoverkoper moeten worden. De straten staan er nu vol mee. Met uh, Toyota iGo's, met Citroën C1's. Van die kleine boodschappenautootjes. Maar die vallen straks niet meer onder dat gunstige tarief. Nou, als je de lijstjes een aantal jaren uh, geleden bekeek... dan vielen ook een aantal auto's uh, niet uh, onder de normen. En uiteindelijk, door allerlei innovaties... hebben ze zich gekwalificeerd als schoon en zuinig. En wat, uh, wat ik beoog met uh, het aangescherpte beleid is dat, uh, straks, dat er straks nog steeds een prikkel bestaat... voor zo'n 10 tot 12 procent van de nieuw te verkopen auto's. Uh, die worden vrijgesteld van BPM, die in een hele lage bijtelling vallen... Uh, om uiteindelijk iedereen uit te dagen om toch voor het meest schone... en zuinige model te kiezen dat er op dat moment op de markt is. Maar ik ben er natuurlijk niet zo blij mee, want dat boodschappenautootje... is straks niks meer waard. Nou, dat weet ik niet. Nou, alle voordeeltjes zijn er af. Nee, een aantal voordelen die blijven nog. Ik, heb er in elk geval, of ik wil er in elk geval voor zorgen dat de vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting blijft gelden tot 1 januari 2014. Dat is een jaar langer dan mijn ambtsvoorganger had beloofd. En verder is het zo dat u in elk geval weer wordt uitgedaagd om een nog schoner model te kopen. Ja, maar als ik hem kom inruilen, krijg je er niks voor. Nou, dat weet ik niet. Dat zal de markt tegen die tijd moeten uitwijzen. In elk geval, als u nu zo'n auto hebt gekocht... dan hebt u voordeel gehad omdat u geen uh, BPM heeft betaald... heeft een aantal jaren voordeel omdat er geen motorrijtuigenbelasting uh, hoeft te worden betaald. En als het toevallig een auto van de zaak is... heeft u geprofiteerd van een lage bijtelling. En dat laatste, dat blijft ook in de toekomst. Want ik zorg ervoor dat uh, iedereen die nu in aanmerking komt... voor zo'n verlaagde bijtelling, dat die die bijtelling ook houdt. Een nuldrief komt er wel en wel voor de uh, auto's die minder dan 50 gram CO2 per kilometer uh, uitstoten. En welke zijn dat? En, uh, nou, daar zijn uh, nu een, uh, een paar modellen van op de markt. Dat is, uh, dat is de volledig elektrische auto, maar dat is ook de uh, elektrische auto met een zogenaamde range extender. Nou, en ik verwacht dat ook als gevolg van dit uh, van nieuwe beleid... Uh, de markt een impuls krijgt dat dit soort auto's straks ook wat meer op de Nederlandse wegen te zien zijn. En als uh, uh, je de markt en de innovaties in het begin flink aanjaagt... dan uh, zul je zien dat de prijzen dalen... en uh, dat de markt het uiteindelijk ook vanzelf weer weet op te pakken. Het vorige kabinet wilde een milieuvriendelijke wagenpark. Ja, nu kun je toch eigenlijk weer net zo goed kiezen voor een benzineslurper? Nee hoor, want uh, benzineslurpers die zullen uh, ook in de komende jaren fors meer betalen dan zuinige auto's. Al dus staatssecretaris Wekers van Financiën. Hij zei in gesprek met Peter Blok, ik ben geen autoverkoper. Dat uh, is hij niet, maar daar gaat Louis Dekker bij de in Amsterdam wel mee spreken. Want Louis, voordat je dat gaat doen, het lijkt erop als je luistert naar zegt staatssecretaris Weker, dat die regeling eigenlijk ten onder gaat aan zijn eigen succes. Ja, dat is volstrekt duidelijk. Er wordt ook in de branche gezegd wat er nu aan de hand is op dit moment... is dat de markt compleet in de war is, verstoord is eigenlijk door de overheid. Dat is heel bijzonder dat bijna alle merken dat in koor zeggen... want die automerken hebben natuurlijk heel weinig gezamenlijke belangen. Het zijn immers concurrenten. Maar iedereen is het met elkaar eens dat wij op dit moment auto's kopen... niet omdat we ze zo mooi vinden en misschien ook wel niet omdat ze zo zuinig zijn... maar vooral met de portemonnee. En dat is gestimuleerd door de overheid. En dat is, laten we het maar zo noemen, een klein beetje door. Nu al drie van de, nou ja, laten we zeggen, 30 à 40 procent van de auto's die we nu kopen is belastingvrij. Als we verder kijken, we doen niks, het is 2015, dan is de prognose dat dat zelfs naar twee derde gaat. Dan hoef je niet uit te leggen wat er dan met de schatkist gebeurt en de bezuinigende overheid. En kun je dan daar op de Rijn Amsterdam uh, de vraag rechtvaardigen of mensen nu het idee hebben dat ze een kat in de zak hebben gekocht? Ja, dat, dat moeten we de komende maanden gaan merken. Ik was uh, vandaag eerder bij een Volkswagen-dealer in Culemborg. Daar heb ik die vraag ook gesteld. En die zeiden, ja, wij merken het nu al dat mensen een, uh, een, een auto bij ons komen kopen. Meestal is dat wel een Polo, een Blue Motion. Dat is een van die auto's die op dit moment heel aantrekkelijk is, belastingtechnisch. Ze merken daar nu al bij die dealer dat mensen... Erg beginnen na te denken over de toekomst. Met andere woorden, wat we nu kopen, we denken dat het voordelig is, maar wat hebben we daar over 1, 2, 3 jaar nog aan? En wat die dealer mij vertelde was onder meer eh, dat mensen daar toch aarzelend van worden. En aarzelende mensen kopen geen auto's, aarzelende mensen stellen uit. Dus daar maken ze zich ondanks alles, en hoewel het heel goed met ze gaat, veel beter dan de voorgaande jaren wel degelijk zorgen om. Nou, ik sta dus bij het gebouw van de Rijvereniging. De Rijvereniging is de branchevereniging van autofabrikanten en importeurs. Harald Bresser werkt daar en praat vandaag ook namens de BOVAG, zeg maar, de dealers. En de brief van, de, van meneer Wekers, daar heeft u zich maanden zo niet jaren op voor kunnen bereiden, toch? Laat het bij maanden houden, maar we zijn er druk mee bezig geweest. Een heet hangijzer. Absoluut, een heet hangijzer. Want grote belangen? Hele grote belangen en verschillende meningen. Uh, verschillende leden binnen rijvereniging die uh, meer en minder geprofiteerd hebben van de huidige regeling van toen nog staatssecretaris de jager. Want laten we een paar beestjes bij de naam noemen. Het is geen geheim. Fiat, vorig jaar, drie kwart van de autoverkoop in Nederland was belastingvrij. Dat is in ieder geval één profiteur. Er zijn er meer. Bij Toyota hebben ze ook veel profijt gehad van hybrides, et cetera. Het is natuurlijk als brancheorganisatie, en u praat vandaag met zeg maar, de gemiddelde mening, u bent aan het polderen geslagen, maar het is natuurlijk bijna ondoenlijk om concurrenten het met elkaar eens te laten zijn. Dat is heel moeilijk. Ik denk dat we toch een hele goede poging hebben gedaan, dat we ook redelijk geslaagd zijn. De grootste, de, de meerderheid, een, een ruime meerderheid van rijvereniging is het met, met de, de, de idee eens dat het een, een positief verhaal is wat de staatssecretaris heeft gepresenteerd. Ja, u zegt, u stuurt een persbericht uit nu met de tekst... Uh, wij zijn gematigd positief. Nou, dan kan ik wel over positief beginnen... maar ik vind gematigd natuurlijk veel interessanter. Wat is er? Laten we zeggen toch een beetje knarse tanden? Nou, knarse tanden, dat vind ik het een groot woord. Maar wij hadden ook wat verwacht van de staatssecretaris... Tot het gebied van de middellange en de lange termijn uh, visie op autobelastingen. Daar hebben wij ook een heel mooi advies voor gegeven aan hem. En daar heeft hij uh, gedeeltes van overgenomen. Maar met name die gedeeltes die zich op de korte termijn uh, begeven. Hij dat kijkt in... maar twee, drie jaar vooruit. Hij kijkt drie, vier jaar vooruit, inderdaad. En waar kijkt hij dan niet naar? Hij kijkt niet naar variabilisatie. Dat is... Uh, betalen per kilometer. Betalen voor het gebruik van je auto in plaats van het bezit. Zoals ook bij een mobiele telefoon heel gewoon is. Dat andere hete hangijzer hè, waarover in Nederland al uh, veel politici uh, gestruikeld zijn. Nou, gestruikeld. Uh, Moeite hebben gehad. Dat is het uh, dat, dat is inderdaad waar. Uh, wij blijven daarvoor ijveren. Dat uh, zult u begrijpen. Uh, dat zou heel goed zijn om daarmee verder te gaan. Dat missen we in deze visie. Uh, we missen ook iets over de biobrandstoffen uh, en groen gas. Hè, ja, u waar... mist iets. Er wordt geen woord over gezegd. Nee, klopt. Dat, dat dus, dus dat komt dan nog? Dat, dat hopen we inderdaad. Daar gaat u voor lobbyen. U bent dus redelijk positief over de maatregelen. Tot slot, denkt u, wij zijn allemaal Nederlanders. We weten hoe het werkt. We houden van aanbiedingen. Gaan we nu en masse naar de dealer om voor 31 december toe te slaan. Belastingvoordeel nu. Ja, dat is heel moeilijk in te schatten. Dat vind ik heel moeilijk om daar iets op te zeggen. Als ik die glazen bol had, dan zou ik, hem graag, uh, zou ik daar graag in kunnen kijken. Maar dat, dat vind ik heel moeilijk om daar wat over te zeggen. We zijn wel een beetje zo. Hè? We kopen absoluut met onze portemonnee in het achterhoofd bij de rij. Je, we horen je later deze uitzending weer. En misschien zou je een rondgang kunnen maken om te kijken... welke modellen hier de komende tijd op gaan inspelen. Vooral met als centrale vraag, wat wil de klant eigenlijk? Tot later. PVV-leider Geert Wilders heeft de rechters opgeroepen hem vrij te spreken. Met deze laatste woorden is de inhoudelijke behandeling... van de aanklacht tegen Wilders afgelopen. Marlijn Stoffels heeft de zaak gevolgd. Er staat veel op het spel voor Wilders...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 En niet ik. Ik moet spreken. Want Nederland wordt bedreigd door de islam. Na vandaag is de rechter aan zet. Hij zal moeten bepalen of de uitspraken strafbaar zijn van Wilders. De kaarten zijn geschud. Zowel het openbaar ministerie als de verdediging eisen vrijspraak. De gedupeerde partijen ondertussen blijven volhouden... dat de uitspraken van Wilders wel degelijk strafbaar zijn.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 Leden van de rechtbank. Rust, een grote verantwoordelijkheid. Snijd de vrijheid in Nederland niet af van zijn wortels. De vrijheid van meningsuiting. Spreek mij vrij en kies voor vrijheid. De rechters doen op 23 mei uitspraak. Je zou zeggen dat vrijspraak de enige optie is... nu zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging vrijspraak eisen... Toch heeft de rechter nu al aangegeven meer tijd nodig te hebben... dan de twee weken die normaal staan voor een uitspraak. En daarom is de uitspraak op 23 juni. En het laatste woord van Wilders duurde in totaal 11 minuten... en is in zijn geheel terug te zien en luister op onze site nos.nl. Voor het complete weerbeeld, Erwin Krol. Het begin van een nieuwe maand. Uh, mooie wolken, zag Lucelle vanmiddag. Genoeg zon, lekker weer eigenlijk. Geldt dat voor het hele land? Dat geldt voor het hele land. Ja, en niet alleen voor vandaag, maar ook voor de komende dagen. Dus dat is mooi, hè? want het is morgen hemelvaart. Het dus ja, is een heel lang extra, weekend. Extra lang weekend. Wordt het strand weer? Wordt het wind om te zeilen? In de tuin liggen? Wat gaan we zien? Van alles, denk ik. Want uh, nou is het morgen is het gewoon, uh, vannacht is het helder en het kan op sommige plaatsen uh, ook nog wel koud worden, graden vier. Dan morgen overdag veel zon. Niet al te veel wind dus dat zeilen is morgen niet echt, denk ik. Misschien op de Wadden, maar dat is de enige plek. Het wordt 21, 23 graden. Dus het is verder is het allemaal prachtig. Je kunt ook op het strand zijn. Je kunt in de tuin. Allemaal mooi weer. Ook niet te heet om bijvoorbeeld te fietsen of te wandelen of zo. Vrijdag gaat de wind wat aantrekken. En dan denk ik vooral... Zee en op het IJsselmeer. En dan kan je volop surfen en schaatsen en dergelijke. Nou, dat wordt. Of uh, <laughs> zeilen, sorry. Ja. Dat luistert iemand? Ja. Oké. Okay. <laughs> ja. <laughs> nou. En. En, uh, <coughs> en dan. Uh, en, dus het is prachtig weer voor allerlei activiteiten en dergelijke. Mooi weer. Zaterdag is dat ook. En zondag, ja, dat is de laatste dag van het lange weekend... dan draait het weer ook om en dan komen er nog een paar regen-omwis bij. En dan wordt het duidelijk minder. Uh, maar we die het eerste dagen, joh, prachtig. Zonnetje Graatig schijnt goed. op dit moment ook in uh, Parijs, Erwin Krol. Want we gaan nog heel even naar Mark Brasser om uh, over de eerste het. set uh, te praten. Ja, het is hier uh, ook schitterend schaatsweer. Nee, ja, de eerste set is inmiddels gespeeld. 6-4 in het voordeel van uh, Rafael Nadal... en het afzudeling een beetje aan zichzelf te wijten. Zijn service was niet goed, in het begin zelfs onder de 40%. Hij trok dat ja. later wel op naar iets boven de 50%. Toch uh, een Belangrijk wagen. Dus ja, veel fouten ook met de backhand. 15 onnodige fouten van Seudeling. Eerste set dus 6-4 in het voordeel van Nadal. Maar het belooft een prachtige partij voor. Na vijven meer hierover. Vandaag in BNN Today. Floortje Dessing over de nieuwste zomerhotspot van Europa. Bulgarije. De Nederlandse arts in Bremen draait overuren door alle EHEC-bacteriepatiënten. En we spreken Jan Mulder over zijn dirigeerdebuut.